Uur. Bart met het NMS-journaal. Hittegolven van temperaturen met meer dan 40 graden, zoals vorige week, zullen nog vaker voorkomen dan de opwarming van de aarde doet verwachten. Zegt het KNMI, dat samen met andere Europese weerbureaus onderzoek deed naar temperatuurmetingen van de afgelopen 120 jaar. De conclusie is dat, terwijl de wereld in die periode ongeveer een graad is opgewarmd, de lucht in Nederland met zo'n 2 graden is gestegen. En tijdens hittegolven 3. Het KNMI zegt verrast te zijn door de resultaten en wil meer onderzoek doen naar de oorzaken. Mogelijk speelt een rol dat de Sahara sneller opwarmt. Het Openbaar Ministerie wil opnieuw een motorclub laten verbieden. Dit keer gaat het om Carlo Wago, die volgens het OM structureel en onlosmakelijk verbonden is met criminaliteit en niet met een passie voor motorrijden. De club heeft een paar honderd leden en komt voort uit een Haagse bende. Een krooggetuiger van het OM zou hebben gezegd dat de leider van Calo Wago... de club gebruikt voor liquidaties en andere beschietingen. De club zou ook te maken hebben met de aanslag met een anti-tankwapen op de redactie van Panorama ruim een jaar geleden. Het is nog onduidelijk of Jeroen Dijsselbloem de Europese kandidaat is... om topman te worden van het Internationaal Monetair Fonds. De Europese ministers van Financiën zijn het nog niet eens geworden... over wie ze naar voren schuiven. Naast Dijsselbloem zijn er twee andere kandidaten over... De Europese kandidaat voor het IMF wordt vrijwel zeker ook daadwerkelijk de nieuwe voorzitter. Veel buxuskwekers stoppen ermee. Van de 850 kwekerijen in 2010 zijn er nu nog 300 over. Door de opkomst van de buxusmot willen nog maar weinig mensen de plant in hun tuin. Volgens de kwekers is de rups van de mot prima te bestrijden, maar nemen veel mensen de moeite niet om de plaag aan te pakken. Nu de buxusstruik minder populair is, neemt ook het aantal rupsen af. Kwekers verwachten dat de buxus daardoor in de toekomst mogelijk weer vaker wordt verkocht. Het weer een gebied met felle buien en soms onweer trekt richting het zuidoosten over het land. Lokaal kan in korte tijd veel regen vallen. Af en toe schijnt de zon en het is 20 tot 24 graden. Dit was het NMS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB.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 I can't www.zfmzandvoort.nl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 Let's ZFM ZFM ZFM